Gloria Boateng, uh, je bent 25 en je hebt op uh, Ziegat Festival uh, gespeeld. Uh, Proficiat ervoor? Dank u wel. Ik had uh, niet verwacht dat ik die wedstrijd ging winnen. Dat ik op Ziegat kon staan eigenlijk. En eigenlijk is dat voor mij echt uh, een moment in mijn leven waar ik heel hard naar gewerkt heb. Naar, om zoiets te kunnen bereiken eigenlijk in het leven. Op muzikaal vlak. Een wedstrijd georganiseerd door Jeka, als ik me niet vergis. Er waren 300 inschrijvingen en uiteindelijk zijn jullie overgebleven met een vijftal finalisten. Ik kreeg plots een telefoontje van Pieter Jan, die voor Jeka werkt, dat ik bij de laatste vijf finalisten zat. En dan mochten we eigenlijk met de vijf finalisten optreden in het depot in Leuven. En daar hebben ze dan één winnaar uitgenomen die het dan op zich had mocht gaan spelen. En dat ben jij dan geworden. Uh, nu, je hebt wel ervaringen met uh, competities winnen. Hè? Winnen, dat kan ik niet echt zeggen, maar wel met, met competities meedoen. En als ik het ja, voor mij was, ben ik nog ver geraakt eigenlijk in sommige competities. Bijvoorbeeld Hummus Rock Rally. Dan ben ik bij de laatste tien geraakt. En dat heeft ook wel even een boost gegeven in mijn muzikale carrière, als ik het zo mag zeggen. Uh, maar ik had eigenlijk op dat moment verder moeten doen en iets moeten uitbrengen of releasen, maar ik heb dat niet gedaan. Misschien was ik er nog niet klaar voor, maar nu voel ik me wel echt klaar om verder te gaan. Je hebt nu uh, je demo uit, met een zevental nummers als ik me niet vergis. Er is ook een nummer speciaal geschreven voor Ziget. Ja, dat klopt. Ik heb dat goed gehoord. <laughs> dus het nummer is Made For Me. Ik heb dat vlak voordat ik naar Zigat vertrok, eigenlijk from the heart geschreven zo uh, ook heb ik daar op Ziegat op podium zelf gezegd tegen de mensen van kijk hier, het volgende nummer dat ik ga spelen is voor mijn clip van Ziegat. Nu, die beelden heb ik bekeken onlangs en het is niet zo gelijk dat ik het had in mijn hoofd, dus ik ga er iets anders van moeten maken. Maar misschien smijt ik dat binnenkort ook online, dus echt een nummer over Ziegat en mijn gevoel erbij. Je zingt daarin Where the hell are those promoters? Ja, dat klopt. Omdat ik een beetje gefrustreerd raak van, hallo, waar zijn jullie mee bezig? Uh, er zijn veel artiesten die om aandacht roepen. En er zijn, ik vind dat er heel veel artiesten zijn die ook uh, waardig zijn om gepromoot te worden, maar die niet zoveel erg raken. En dus nu roep ik echt zo van, hallo, kom mij een keer bekijken of geef mij een kans om verder te doen. Of, ja. Je boort in die demo heel veel verschillende stijlen aan. Je klinkt wat 90's, wat mainstream op bepaalde momenten. Maar er zijn ook nummers bij waar je heel, heel introvert uh, klinkt. Ja, ik denk dat een groot deel in mij heel introvert is eigenlijk. En dat ik dat dan... Op mijn demo wordt ook wat wow, meer uh, dansbare nummers, bijvoorbeeld. Uh, ja, ik denk dat ik een stijl heb van, van, van alles. Ik kan heel diep gaan, maar ik kan ook heel partyachtig overkomen in mijn nummers. En de beats zijn zowel rock als drum and bass, als hip-hop, als alternatieve hip-hop. Dus een beetje van alles. Het is hoe ik me voel. Dus ik heb niet bepaald één stijl, denk ik. Maar stel dat, en ik kan mij dat inbeelden, dat een platenfirma, mocht die geïnteresseerd zijn in jou, dat ooit gaat vragen, dan gaan ze jou hoogstwaarschijnlijk in een bepaalde richting duwen. Welke zou dat dan worden? Als ik ooit ja of inga op een platenlabel, omdat ik daar net schrik van heb, dan zou je in één kotje gaan duwen. Dan zou ik toch gaan voor de meer alternatieve hip hop denk ik. En rock, die twee zo. Ja. En waarom die twee? Omdat ik me daar het beste bij voel. Dus de alternatieve sfeer is zo wat meer voor mijn emotionele kant. zo. En dan de rock is voor mijn agressieve vibes die ik ook graag Uitstralen op podium. Voornamelijk zijn jouw nummers positief ingesteld, heb ik de indruk. De laatste tijd is dat wat positiever. Um, ik moet zeggen, toen dat ik bijvoorbeeld vijf jaar geleden, dan waren die echt wel een beetje deprimerend ook. Omdat ik dan echt nog op zoek was naar, van, naar mezelf. Ik ben nog altijd op zoek naar mezelf, als ik moet toegeven. Maar het was uh, meer. Echt diep vanuit mijn hart geschreven. Nu de laatste tijd is dat zo wat meer... Ik voel mij beter in mijn vuil. dus dat is ook wat meer lossere dingen. Uh, verhaaltjes over ho hoe vuil dat ik ben soms in huis. Of uh, ja, zo van die dingen. I'm a dirty chick, uh, zing jij in een bepaald nummer. Je vertelt ook dat je soms uh, lui bent. En dat je soms ook gewoon moeite hebt om de zaken op te ruimen thuis. Is dat effectief een deel van jouw persoonlijkheid? Ik heb dat wel, wel heel hard uitvergroot in dat nummer. Maar ja, dat zit wel in mij een beetje. Ik heb vaak onder mijn voeten gekregen, nog altijd van een ruim een keer op. En ook als mijn huis er niet bij ligt, dan zie je hoe dat ik me voel in mijn hoofd een beetje. Dus als het opgeruimd is, dan weet je ah, het gaat goed met Gloria vandaag. Of kan mij ook wel laten gaan en dat wordt geen nummer. Heel hard. En ik dacht, ik ben graag een artiest die eerlijke nummers maakt. En ik weet dat er nog mensen zijn die hun daarin kunnen herkennen, denk ik. En dat, dat maakt het zo wel leuk om naar te luisteren, denk ik. Ja, ik denk dat het inderdaad een, een typisch nummer is waar heel wat jongeren zich in herkennen. Dat ze moeten opruimen van, van thuis, van, de, van hun ouders en daar absoluut geen zin in hebben. Ja, er zijn er heel veel, denk ik. tijdens de jeugd. Je moet, je moet luisteren en je moet proper zijn. Maar soms kan het je deugd doen om je gewoon te laten gaan, denk ik. Nog zo'n uh, nummer, uh, I Live Fast en uh, Ik Wil Jong Sterven, staat er ook in. Nu, dat is een nummer. Ik was aan het schrijven en dat kwam vanzelf. Dus ik was de beat aan het maken, dan rock en dan heb ik plots de melodie uitgevonden. Maar dan kwam de tekst erbij. En het is, een, het is iets raar, want ik schreef Live Fast To Die Young... Ik, heb zelf, ik begreep niet goed waarom ik dat net schreef. En het is misschien raar, een paar dagen later had ik het nieuws vernomen dat een vriendin van mij was overleden. In Thailand. En dus heb ik dat nummer zo gelaten, omdat mij dat doet denken en naar als ik dat dan breng. Die was ook, die was twintig. Dus daarom is dat een nummer dat mij daaraan doet denken en dat mij zo wat. Ja, dat mij aan haar doet denken. Je ziet dat ook bij heel veel artiesten die de dertig niet halen. Uh, denk aan Amy Winehouse en zo. Die, die, ja, die mentaliteit van een stuk van alles eruit halen dat eruit te halen valt en van dag in dag uit leven. Ja, ik vraag me af moest ik ooit zo ver, zo hoog raken als artiest, of dat ik dat ook zou, zou doen, zo mij echt laten gaan en, en doen. Maar wel iemand die niet, ik ben niet iemand die zo aan de drugs gaat zitten of zo of alcoholverslaving zou hebben. Ik ben iemand die liever natuurlijke kracht haalt uit zichzelf... ...in plaats van pepmiddelen of zo. Dus, maar ik snap wel dat die vroeg sterven, zoals je dat het zegt. Die geven alles. Maar misschien is dat nummer van live fast ook een beetje uitvergroot. Maar je moet genieten van de tijd die je hebt in het leven. Je moet daar echt van nemen. Zeker als je jong bent. En nu kan het nog. Daarom. Nog zo'n drug is de liefde. Die kan gevaarlijk zijn volgens jou. Ja. De liefde kan u breken of maken, vind ik. Of alle twee. En ik heb een nummer Dangerous bijvoorbeeld, dat gaat ook over de liefde. Over uw geven aan een persoon en die persoon, tegen dat u doet, is uw neus afbijten. Maar uiteindelijk haalt hij ook naar boven, dus het is zo wat, wordt geslingerd tussen twee werelden, van goed naar slecht. En daarover gaat bijvoorbeeld Dangerous, dat nummer. Ook om angst dat het te serieus wordt? Eigenlijk heb ik, wel, heb ik wel graag serieuze relaties. Omdat je dan zo wat nestelt. En dat is zo altijd, als je terug, je voelt je terug thuiskomen bij een persoon of in een relatie, vind ik dat heel belangrijk. Dan, dat die persoon je ook 100% kent, dat je elkaar heel goed kent. Ik heb nu heel veel steun gehaald eigenlijk uit mijn vorige relatie. Ik denk dat die mij ook wel tot een punt gebracht heeft nu wat ik, dat ik nu ben. zo. In 2011 stond je al op Couleur Café, dus je hebt al, al behoorlijk wat podiumervaring. Wat uh, kon je daar uh, van, van die ervaring meenemen aan Ziegat? Vooral niet zoveel stressen, omdat het een groot festival is. Dus uh, belangrijk dat je gefocust bent. Vooral niet stressen. Gewoon genieten van het moment. Op Couleur Café heb ik wel echt veel stress. Ik heb zelf moeten overgeven. Het is morgens, dus het was echt erg. En wat ik ook van verschoten ben op kleurcafés Café is dat ik gefreestyled heb en dat gelukt is. Ik heb geen fouten gemaakt tijdens mijn freestyle. En dat heb ik ook gedaan op, op Siget. Dus ik dacht, oh nee, niet weer, freestyle Gloria. Dat mag niet, je fouten maken. Ik heb mij er hoe weer van afgebracht uiteindelijk. Na grote festivals heb ik wel echt graag. De energie van al dat publiek die voor u staat, is zalig. Je hebt coaching ook gekregen, hè? nadat je gewonnen hebt voor Jeka. Wat heb je daar opgestoken? Ik had vooral coaching nodig voor mijn stem, dus voor zang. Omdat ik, als ik nu zing op podium, ben ik nog altijd een beetje aan het gokken. Ik weet niet hoe dat, dat moet. Buikademhalingen en si en la. Dus soms kan ik er nog wat naast zitten, daar is nog heel veel werk aan nog altijd. Maar ik denk wel dat ik kan zingen, Allee, ik weet het. Het is gewoon een kwestie van weten wat ik doe. En dan ook tijdens mijn raps. Ik spring graag rond. Na drie nummers is mijn adem op. Dus het is belangrijk dat ik weet hoe ik moet ademhalen. Tijdens mijn rapstukken. En hebben ze mij wel een beetje bijgebracht nu. Die coaching. En de nummers zing je ook zelf. I'm writing uh, the hits. Ik denk dat dat in Bills is. Uh, writing hits. Without even trying. Dat is een nummer... Dat ik geschreven heb toen dat ik 18 was. Toen was ik nog heel hard in de hip-hop hiphopwereld en de stoefwereld, denk ik. Dus die hiphoppers die gaan voor mij. Nu, nu, het is grappig dat je dat zegt, want ik heb daar gisteren nog aan gedacht van dat stuk moet ik eruit laten, want dat ben ik ik niet meer. Dus ik schaam mij daar wel een beetje over. Ik moet aanpassen. Je zegt ook op, op je Facebookpagina, uh, muziek is voedsel voor mij. Hoe verklaar je dat? Want ook een toets Stielemans, ook een Brusselaar, zegt dat dat zijn vitaminen zijn. Hmm. Dat is ook een tje, uh, Maar uh, voedsel... Ja, dat heb ik ook lang geleden geschreven. Mm, ik heb het gewoon heel hard nodig. Of ik, ik leef niet. Ik voel mij niet voldaan als ik geen muziek heb. Of muziek kan spelen, muziek kan luisteren. Dan voel ik mij niet voldaan als persoon. Ook een vorm van medicatie, blijkbaar. Ja, dat is een, goed, een goede uitlaatklep. Zo psychologisch. Uh, ik zou niet weten wat ik anders met mijn frustraties naartoe moet... ...als ik het niet in muziek kan stoppen. Dus dat is heel, ja, ook wel psychologisch goed voor mij. Jouw trip naar uh, Boedapest. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd onderweg uh, richting Boedapest? Onderweg naar Boedapest heb ik eigenlijk niet zoveel kunnen repeteren... ...wat wel de bedoeling was. Want muzikanten zijn zo druk in de weer... ...dat we maar drie keer hebben kunnen repeteren voordat we naar zich vertrokken. En we spelen nog niet zo lang samen, dus dat was heel belangrijk... We hebben coaching gehad van de Jeka. Ik heb mij mentaal een beetje voorbereid op SIGET en ook zo van, dat is mijn moment waar ik zo lang naar gewerkt heb. En dat was heel spannend. En ik geniet er nog altijd van nu, nu dat ik thuis ben. Van dat moment dat ik dat mogen meemaken in mijn leven is gewoon uh, uitzonderlijk. Fantastisch. What's next? Een showcase festival? Ik hoop het. <laughs> Waarom? Where the hell are those promoters? Ik wil graag zoveel mogelijk optreden. Nu... Mijn plan was sowieso om in september. Ik had daarop gehokt om veel showcases te kunnen doen. In clubs. Ik hoop op de AB een paar voorprogramma's te kunnen doen. Ja, begin maar te boeken. Het uitbrengen van je muziek? Ben je op zoek naar een platenfirma of wil je het in eigen beheer doen? Ik denk dat ik het in eigen beheer wil doen: mijn muziek uitbrengen. Ook voor het feit, gelijk dat we dat net hebben besproken, dat ze dat niet in een hokje kunnen duwen. Ik kan doen wat ik wil. Tenzij dat ik een, een heel goed label vind die mij laat zijn wie ik ben. Ik heb er wel zo eentje op toog. Because Music bijvoorbeeld. Ik denk dat zij zo'n soort label zijn die je laten zijn wie dat je wilt zijn als artiest. Voor crowdfunding heb ik nu bijvoorbeeld een clip uitgebracht. Ja, ik moet die persoon die die clip heeft gemaakt nog betalen. En ik dacht misschien moet ik dat via crowdfunding doen. Dus daar zijn we nu mee bezig wel. Voor de rest denk ik zoveel mogelijk in eigen beheer uitbrengen. Oké, okay, dankjewel uh, Gloria Boetting. Heel veel succes met jouw carrière. Dankjewel voor het interview. Concertnieuws.